Middernacht, het begin van zaterdag 28 april. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De zogenoemde Kunduz-coalitie is niet de eerste inzet bij de formatie. Dat zei GroenLinks-leider Sap bij Pauw en Witteman. Als de verkiezingsuitslag het mogelijk maakt... wil ze na 12 september graag VV CDA of VVD inwisselen voor de PvdA. Sap en ook fractieleider Slob van de ChristenUnie zeiden... dat ze graag hadden gezien dat de PvdA met het begrotingsakkoord had meegedaan. Volgens hen hebben ze een indringend beroep op PvdA-fractieleider Samson gedaan... Hij wilde volgens hen niet meegaan met het uitgangspunt dat het begrotingstekort niet hoger dan 3% mocht zijn. Er komen betere seinen op de plaats van de treinbotsing in Amsterdam en de bijna-botsing in Utrecht. Minister Schultz van Hagen heeft dat beloofd aan FNV-bondgenoten. ProRail installeert een verbeterde versie van het systeem dat een trein laat remmen als de machinist een rood sein negeert. De treinen worden nu ook stopgezet als ze langzamer rijden dan 40 km per uur. FNV-bondgenoten is er blij mee, maar zegt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 Tussen Gouda en Nieuwerbrug 4 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht. dit wordt een speciale uitzending van Casa Luna. Anders dan anders. Dit is het begin van een traditie. Wij van Casa Luna gaan samen met uitvaartverzekeraar Dela... twee keer per jaar herdenken. We bouwen een klein radiomonumentje voor een bijzonder mens dat is overleden. In de dela kroniek, dat is het magazine voor leden... dat deze week is verschenen, staat de rubriek De Appel en de Boom. En daarin vertelt Bart Reumer deze keer over zijn vader Piet... die op 17 januari van dit jaar is overleden, 83 jaar oud. Theater, is, theater maken is heerlijk. Je gaat kanker om die bus in en je doet die schminkkist open. Dat hoeft natuurlijk tegenwoordig ook niet meer. En dat je dan vroeger wel een schminkkist, met een lapte en die stonk. Zorg zeker, s'avonds ook je weer lekker. En, en dan, ja, dan ga je op en dan uh, het gebeurt iets. En dat, dat, dat lukt of het lukt niet. En dan heb je ze op je handje. De acteur Piet Reumer bekend als De Kok bijvoorbeeld in de televisieserie Baantje, maar vroeger ook jarenlang als Zwarte Piet bij de intochten van Sinterklaas, als de barman in de eerste versie van Het Schaap met de vijf poten en nog langer geleden als de zoon van Stiefbeen en Zoon. Zelf had Piet in het echte leven vier zoons en één dochter. Zoon Bart is vannacht dus de gast in Casa Luna. Hij is op dit moment uh, zendercoördinator van Nederland 2... werkte daarvoor bij de KRO, bij RTL, bij de AVRO... en heeft ook al drie jeugdromans op zijn naam staan. Uh, Bart Reumer begon zijn carrière als acteur... net als zijn broers Han en Peter... en zijn oomzeggers Thijs en Nienke. Trouwens, uh, die zijn het nog steeds. Han is het ook nog steeds. Uh, je kunt dus met recht zeggen dat de appels... ook hier niet ver van de boom zijn gevallen... Bart, hartelijk welkom in Casa Luna. Goedenacht. Uh, ruim drie maanden geleden is jouw vader overleden. Hoe, hoe vaak hoor je hem nog? Hoe vaak zie je hem nog voor je? Uh, nou ja, elke dag. Elke dag uh, heb ik op de een of andere manier in mijn hoofd uh, contact met mijn vader nog. Hoe gaat dat? Uh, nou ja, vanochtend moest ik, had ik een afspraak in de stad. En toen betrapte ik me erop dat ik op de fiets hardop met mijn vader zat te praten. Ja? ja. En waar ging het over? Uh, nou, dat we, over het mooie weer eigenlijk. En dat ik niet precies wist waar hij nu uithing, maar dat het in Amsterdam mooi was. En dat gebeurt iedere dag? Niet over het weer misschien? Maar... Nee, nee, nee. Er zijn, zijn van die momenten. Ja, dat, dan, dan komt het omhoog en dan, uh, dan, dan, dan zeg ik iets. En, dan, en dat zeg ik dan tegen hem. En wat, wat is dat? Dan hoe komt dat? denk je? Nou, dat komt omdat, omdat mijn vader natuurlijk uh, uh, zeg maar uh, fysiek niet meer is. Maar op de een of andere manier hij uh, nog in mijn systeem natuurlijk uh, nog heel erg aanwezig is. Dus hij, uh, hij voelt niet als ver af. Hij voelt nog steeds als heel dichtbij. En, uh, en ook omdat we misschien vandaag... Uh, ik heb natuurlijk dat interview met, met, met, met de Kroniek van Dela gedaan. Vanavond hebben we dit gesprek. Ja. Ook deze dagen misschien dat, dat ik daarom wat meer mee bezig ben... dan de afgelopen periode. Maar dat is een, is een vorm van uh, levend houden. En dat is, dat is vanuit mezelf. En, en nu net als ik aan het begin uh, dat, dat, dat stukje op de radio hoor... dan, uh, ja, dan, dan, dan zie ik hem ook gewoon letterlijk uh, vormen. Ja. Is het fijn dat hij er nog zo... Nadrukkelijk is? Ja, dat is fijn, omdat ik merk dat, die, dat, dat het feit dat iemand fysiek er niet meer is, dus niet, helemaal niet betekent dat hij er niet meer is. Hij is er nog steeds. En ik heb nog steeds uh, uh, gesprekken met hem, alleen uh, het antwoord uh, blijft uit. Ja. Maar het voelt niet, het, het, het voelt niet onnatuurlijk. Vorige week hadden we Pierre Wind hier te gast. En die had als, als lied uh, iets van Bram Vermeulen uitgekozen. Het testament. Mm -hmm. Daarin staat uh, dood ben, je, ben ik pas als jij me bent vergeten. Ja. En dat is het dus. Ja, dat is, dat is het ook. En dat, uh, uh, zo ervaar ik dat ook. Als, als, je, als er niet meer aan je gedacht wordt... als er niemand meer is die aan je denkt... dan besta je echt niet meer. Nee. En bij jou is het dus heel sterk, want je praat zelfs nog met hem. Ja, maar dat, dat betrapte ik toevallig deze week een paar, een paar ja. keer op. Nou ja, maar toch... Uh, ja, ik zei al, dit is een andere uitzending dan, dan normaal van Casaluna. Want normaal praten wij alleen maar met onze gasten. Maar deze keer is ook een reportage gemaakt door Els Een reportage van jou. Uh, en je kinderen uh, doen ook mee aan die reportage. En die is opgenomen in het huis waar jij woont, het huis dat jaren geleden door jouw ouders is gekocht... waar je ouders gewoond hebben, waar je broer Paul gewoond heeft... Ik, nog, nog wel ja. meer broers en zus misschien, of je zus... Ik, ik weet het niet, maar de hele familie heeft daar uh, ge, uh, gewoond... en het is een heel belangrijke plek voor jullie... en, en daar gaat die reportage nu over. Nou, als, je, als je kijkt naar het pand, het hele pand... wij zijn daar komen wonen in 1964... en toen woonden we op Driehoog... En daarboven zie je die twee balkonnetjes. En het rechter balkonnetje, dat was de zolderkamer die bij onze verdieping hoorde. Daar sliep mijn zuster. En daar zit nog een kamer achter, aan de, aan de, aan de tuinkant. Daar sliep mijn oudste broer. En wij sliepen allemaal beneden op Driehoog. En later, jaren later, heeft mijn vader het, uh, het hele pand gekocht. En niet lang daarna kwam het huis op één hoog ook vrij. En toen is mijn broer Paul daar gaan wonen. Dus op, mijn vader met mijn moeder woonde op Driehoog... Ik woonde met mijn gezin op twee hoog en mijn broer Paul woonde op één hoog. Dus alles achter de, achter de bovenste deur was één familie. Mijn vader noemde het altijd een kamp. Om. Op een gegeven moment waren die, die trappen om drie hoog. Ja, dat is een beetje veel voor mijn ouders. En toen zijn zij verhuisd naar het hoekje om. klonten opzij doen en het raam open dan Kijk ik zo vanaf mijn balkon in de tuin van mijn ouders... daar aan de overkant, daar waar het vogelhuisje staat voor het raam. Dat is de woonkamer van mijn ouders nu. Van mijn moeder nu, moet ik zeggen, uiteraard. En dan stond mijn vader in de tuin en die had dan een bolletje knoflook nodig. En dan stond ik op het balkon hier te pogen knoflook over de boom heen te gooien. Die berk is nu wat groter dan tien jaar geleden, maar dan... Ik probeer die knoflook bij mijn vader in de tuin te gooien en dan hij probeert hem vooral te vangen. Geestig. Dit is de verdieping waar mijn dochter woont. Dit is gewoon afwas, ja, die staat dan hier af en toe wordt die beneden in de vaatwasser gedaan. Ja, ik bedoel, het heeft voordelen. Als je ouders beneden zitten, hè? Kijk. Ik laat het maar zo staan, dan kan je het zelf opruimen en inruimen. en dan. Hier was het oude luik omhoog. Maar jong, kom maar aan. heel fijn dat het goed gedaan is, hè? Ja, echt In dit gebouw ben ik begonnen helemaal beneden, op de tweede verdieping. Daar had ik het allerkleinste kamertje van het huis. Ja, inmiddels zit ik helemaal bovenin met een van de grootste kamers van thuis. Best goed gedaan. <laughs> ja, maar dat is al wel 24 jaar geleden dat ik beneden zat. Mijn opa, die woonde toen uh, een verdieping hoger. Dat was altijd heel erg leuk, want je kon gewoon de trap oplopen... en dan uh, waren opa en oma daar. Dus mijn idee was altijd toch dat het uh, wat luxer allemaal was... dan bij ons thuis of zo. Misschien was het maar een idee dat je dan hebt als kind... Maar alles leek altijd uh, net wat beter of zo. Het was net, het eten was lekkerder, de meubels zaten lekkerder, alles was schoner. Het was, uh, ja, heel fijn om daarheen te gaan. Ik breng je naar mijn zus. Ik weet alles nog precies. Als ik daar dan als kind door de deur kwam... dan zag je eerst een hele grote donkerhouten schuifdeur met glas erin. En dat was dan een kapstok. En uh, ze hadden een waskamer. En daar stond mijn oma in mijn herinnering altijd te strijken. Altijd. Echt de theedoeken en de sokken. Alles werd gestreken. En dat rook daar altijd heel erg naar wasverzachter. Gewoon echt heerlijk. En uh, ze hadden een grote tafel... Daar stonden dan altijd van die warmhouders op rechauds met kaarsjes, heel ouderwets. En mijn oma had vroeger bij de bankstellen... had ze zo'n koperen uh, glaasje met sigaretjes erin. Als je naast hem staat, dan heb je het idee dat het wel goed komt of zo, weet je wel. En uh, ja, dat is een beetje gewoon misschien wel het opa-gevoel... maar bij hem was dat heel erg. Altijd, nou, Als hij er was, dan, dan komt het wel goed of hij regelde het wel. Uh, ja... Nou, als we niet boven waren geweest, dan uh, gingen wij gewoon het bed niet in. Dus dan gingen wij, klauterden wij de trap op en dan, ja, dan zaten opa en oma op de bank. En dan gingen wij als kinderen nog een dansje doen of een, een, een kunstje en dan uh, naar bed. Een uh, karakter van mijn opa wat nooit de televisie gehaald heeft... maar wel uh, op mijn netvlies staat, is het uh, theedoekenvrouwtje... Hij kon heel erg lelijk doen. En dan gooide hij een theedoek over zijn hoofd. En dan trok hij een gezicht. Ja, dat kun je niet zien. En dan rende hij achter ons aan door dat huis. En wij vonden het doodeng. Zonder dat dat niet op beeld staat. We gaan dus gewoon de trappen. <truimert> Dit doe ik uh, 35 keer per dag. Mam, heb je suiker? Mam, heb je wel. <truimert> Hoi, we zijn er weer. De olifant van mijn vader. Dan moet ik mijn kastje openmaken. Oeps. Dit is de olifant van mijn vader. Een kleine glazen olifant. Ik denk dat het helemaal, materieel gesproken helemaal drie keer niks waard is. Maar dit is de olifant die, die ooit, zonder dat we het erover hadden gehad, voor me meegenomen heeft. Er was, ik denk, hij was in Duitsland ergens. Toen kwam hij terug en toen had hij dit gevonden. Toen dacht hij, nou, dat, uh, het neem ik voor Bart mee. En dat deed hij eigenlijk nooit. Hij bracht nooit cadeautjes mee voor mensen. Uh, niet, niet uit onwil of zo, maar dat, dat zat niet in zijn systeem. Hij was wat dat betreft erg op, zich, op zichzelf gericht. Dus de, dus de verbazing dat hij iets uit zichzelf zonder te vragen meenam... was al enorm, maar ook dat het iets is wat precies uh, goed viel. Weet je? En, dat, uh, en dat is ook het leuke. Het, het gaat niet zozeer om de materiële waarde, want dat, uh, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel de emotionele waarde. Het is toch iets wat ik van hem gekregen heb. En dat, uh, ja, dat, blijft, dat blijft bijzonder. Een reportage over het huis waar Bart Reumer en zijn familie nog steeds uh, woont. We uh, hoorden ook uh, dochter Nina en zoon Leon. En je zat te genieten, volgens mij, van die reportage. Die ja, tuurlijk. Het is, uh, je hoort niet zo vaak uh, dit soort herinneringen van je kinderen. En ik vond ook de observatie van Leon dat het ja. boven luxe was en schoner was. Daar ga ik nog eens met hem over hebben. Nou, luxe ja, luxe, luxe ja. kan wel kloppen, schoner echt niet. En het roker lekkerder en het ja, eten was lekkerder. Dat, dat nou ja zeg. Nee, dat is heerlijk om te horen. Je zei, en wat, ook, wat een rare jongen is het toch? Zeg. Ja, maar het is, het is een bijzondere jongen, maar het is ook een bijzondere meisje moet ik zeggen. Maar dat zegt elke vader van zijn kinderen. Nee, maar het is, het is bijzonder om te horen dat... dat, dat uh, want het verhaal is nog niet helemaal af... want vier portieken naar links woonden mijn, schoon, sorry, mijn schoonouders. Uh, dus die woonden letterlijk in de ja, straat en op loopafstand... En dat je merkt dat, uh, dat die nabijheid van die, van, van die opa en oma... Uh, dat die kinderen dat ook als heel natuurlijk en prettig hebben ervaren. Dat is allemaal nooit de opzet geweest van tevoren. Maar dat is zo toevallig samengeklonterd. Ja. En dat heeft dus heel goed gewerkt. En dat zijn herinneringen die je ze ook nooit meer afneemt. En jullie zetten die traditie nu voort, hè, zou je kunnen zeggen. Want, want jullie wonen daar nog steeds met z'n allen. Wij, wij wonen daar nog met z'n... Ik woon er met mijn vrouw en de, en de kinderen, ja. En, en kan je je voorstellen dat ze weggaan? Ja. Ik kan wel. me zelfs heel goed voorstellen. Ja. <laughs> Toch wel. <laughs> Tuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk word je volwassen en uh, vlieg je een keer uh, het nest uit. Maar uh, dat is niet omdat het moet, maar omdat ze daar zelf aan toe zijn en dat ze het zelf willen. Maar ja, als je twee, als je een dubbele woning hebt, dan je hebt, we hebben ook geen last van elkaar. Dat, dat, als, ze, als ze willen, kunnen ze naar beneden komen, kunnen ze mee eten als het moet. Uh, maar Nina doet dat eigenlijk zelden. Leon doet het veel vaker. Uh, maar het heeft een soort uh, natuurlijke uh, organische flow. Ja. En dat houdt het leuk. Even een paar dingen over vader Piet uit die reportage. Ja. Uh, Leon zei, als hij er was, dan, dan kwam het wel goed. Een soort vertrouwen, een opa mm. vertrouwen, maar bij hem uh, nog sterker. Ja. Dat herken je? Ja, dat herken ik wel. Mijn vader was natuurlijk een, een, een grote man en ook, de, en ook een forse man. Mijn vader was fors, niet dik, zei hij altijd. Maar hij was echt gewoon op een gegeven moment hij een goed postuur. Maar dat, dat, die had ook daadwerkelijk. Je kan het alleen maar associëren met zo'n zo zo zo zo zo grote gorilla, zo'n zilverrug. Hé, en dat, dat je denkt: van, ja, in de nabijheid daarvan is het behoorlijk veilig. En ik heb me ook altijd als kind in de nabijheid van mijn vader heel erg veilig gevoeld. Ook toen hij nog niet bij de politie zat. <laughs> ja, ook toen hij nog niet bij de politie zat, Ja. Ja. Ja. Maar, dat is omdat hij, maar niet alleen omdat hij groot is. Nee, nee, nee, maar, hij, nee, nee maar hij had ook... Het, het, als mijn vader uh, een, een kamer binnenkwam... dan zoog hij ook daadwerkelijk alle aandacht naar zich toe. Dus het, het was ook iemand die, uh, die, die, die, die... die kon niet anoniem in een ruimte zijn. En als hij wel anoniem in de ruimte was... dan zorgde hij wel dat die anonimiteit snel verdween. Want dan pakte hij de aandacht. Maar die, die kreeg je haast als vanzelf. Dus het was een soort magneet waar de, waar de, de energie zich op richtte. ja. Maar verdween je dan ook in zijn omgeving? Als je niet, uh, niet oppast, wel ja. Je moet wel tegengas geven. En dat, dat, naarmate je ouder wordt, lukte dat beter. En het was niet zo dat dat, dat, dat verstikkend was. Maar dat, is, dat, was, dat was de energie die mijn vader uh, voortdreef. Tot op hoge leeftijd. Mijn vader had een energie die heel erg te maken had met uh, morgen en volgende week. En, en altijd met, met nieuwe projecten en nieuwe ideeën. En uh, dat, dat straalde die eigenlijk levenslust. Ja. Een manikale, uh, maniakale obsessie voor het leven noemde jij dat. Ja, ja we, we, we, ik dacht vroeger dat mijn vader angst had voor de dood. Hij wilde daar niet over praten. En dat had hij natuurlijk ook in zekere zin. Maar hij had dat ook omdat hij wat ik zei, hij, is, hij was bezig met de toekomst, met zijn toekomst. En mijn vader heeft geen plakboeken, mijn vader heeft geen, uh, houdt geen, hield geen dagboeken bij. Mijn vader was altijd bezig met, uh, ja, met, met, met wat voor hem lag. Ja. En dat, dat dreef hem voort. En, uh, en in dat concept van morgen en volgende week... bestond niet iets als de eindigheid van zijn eigen bestaan. Nee, dat zat gewoon dat niet in. Ik kon hij niet aan denken. Nee, dat, dat, dat paste niet. En die plakboeken zijn er ook niet? Heeft iemand anders erbij gehouden? Of? Nee, er zijn wel foto's, dozen met foto's en dingen. Maar mijn vader heeft successen uit het verleden, zei mijn vader helemaal niets. Ja. Daar was hij ook nooit mee bezig. En hij was, het, hij was er wel trots op, wat hij, allemaal, wat hij gedaan had en, en de waardering die hij daarvoor kreeg. Maar het was niet iets waar, waar hij zelf nog mee ging lopen, hobby of zo. Ja. Maar een hele sterke persoonlijkheid, dus iemand die veel aandacht vroeg. Ja. Uh, hoe irritant is dat ook af en toe? Heel erg. Op opgezette op, op tijden. Maar dat heeft met maatvoering te maken. Mijn vader, en dat kon je het handigst, dat kon je het beste zien. Kun je het beste illustreren aan, Mijn vader was een een-eigen tweeling. Met Paul. Met Paul. En die hadden allebei, uiteraard. behoorlijk dezelfde karaktertrekken En in hun eigen vriendenkringen speelden ze ook dezelfde rol. Tot ze bij elkaar kwamen. En dan was het vaak mijn vader die de, de overhand. Toch nog. Had, nam. Was hij ook de oudste? Uh, ja. Dat klopt, ja. Ik dacht altijd dat hij de jongste was, maar hij was de oudste. Zeven uh, minuten, geloof ik. Maar dan zag je dat mijn oom heel erg chagrijnig werd. En dat kwam ook voor dat het omgekeerd was. En dan had mijn oom, uh, zeg maar, die was de dans. En daar werd mijn vader heel erg knap chagrijnig van. En je zag het ook gebeuren. Dus dat, dat, dat in de, het in het middelpunt willen staan... Ja. dat was een soort natuurlijke behoefte. En hoe ging dat dan aan de, aan de eettafel vroeger? Ja, dat was mijn vader niet. Hij had niet mee? Nee. Hij was aan het werk. Hij was aan het, mijn oh, ja, vader ja, ja, mijn moest natuurlijk... spelen. Dus rond die tijd zat hij al in de bus. op weg naar een, uh, hij, heeft, hij had natuurlijk vroeger wel thuis. Maar dat was in, door de week in de regel uh, uh, eigenlijk niet. Hmm. Of, of net wel of net niet. Dat in de loop van de jaren is dat een beetje verschoven. Maar in mijn vroegste herinneringen was mijn vader altijd aan het spelen. Of aan het repeteren of aan het spelen. En, en hoe is dat? Want jouw vader was hartstikke beroemd. Ja. Als je op straat met hem liep dan kende iedereen hem. Ja. Hoe is dat? Ja, ik, uh, ik ben van 57. En mijn vader is uh, rond die periode, uh, met vader is en Je denkt, uh, werd hij voor het eerst bekend. Ik kan mij niet anders herinneren dat mijn vader een publiek figuur is geweest. Ja. Dus ik heb nooit een anonieme vader gehad. Ik heb altijd iemand gehad, met dat als ik met hem op straat liep, werd hij aangesproken. Dus dat, he, dat was ook voor mij uh, normaal. En wat vond hij daarvan? Uh, mijn vader heeft uh, lang moeten wennen aan dat feit dat hij, dat hij geen anonieme persoon meer was. En dat vond hij ook wel moeilijk. Maar op een gegeven moment, na al die jaren, dan ben je er wel aan. Ja, maar ik, ik, ja, je went eraan, je leert ermee omgaan. Uh, ook omdat televisie in de jaren zestig nog heel iets anders betekende... dan in, dan, dan in de jaren negentig toen hij baantje deed... Uh, dus want, al... want iedereen keek naar Stiefbeen en bijvoorbeeld. Hè? Iedereen die toen een televisie had, keek naar Stiefbeen en Zoon. Ja. Ja. Dat, was, dat was ongekend. En, ik, uh, en dat, dat, dat is ook niet meer vergelijkbaar. En dat, wat, dat gold ook voor People the Clown. Dat gold ook voor Zwiebertje. Ja. Dat was een immense impact. Uh, de televisie heeft nog steeds impact, maar het heeft een andere positie ingenomen. En mijn vader heeft in de loop van de jaren natuurlijk wel... Beter leren omgaan met die, met die bekendheid. Hij heeft, hij heeft ook volgens mij nooit echt hele nare dingen meegemaakt of zo. Weet je? Geen, geen, niet, geen stalkers of dat soort dingen. Maar ja, je, als je zelf uh, nooit anoniem bent, dan is dat, dat is wel een belasting in je leven. Ja. Waar, je, waar je niet om gevraagd hebt. Ook voor de zoon? Uh, nou, als je, het over, als je het aan mij persoonlijk ja. vraagt, niet. Nee? Nee. nee. Geen last van gehad? Nee. Ik heb, er geen, ik heb er geen last van En ik heb ook, uh, en dat is, dat is misschien wel weer een, een, een grappige uh, toeval. Ik, ik heb ooit een seizoen lang medisch centrum West gedaan als acteur zelf en een seizoen spijkerhoek. Ja. En dan heb ik zelf ook iets mogen meemaken op mijn eigen bescheiden wijze. Van het feit dat je dus op straat loopt, of dat ik met mijn kind in het zwembad was. En dat ik een hele hordes meisjes achter me aan had die een handtekening wilden hebben. En dan heb ik wel heel bewust gedacht. van Ja, dat is dus iets wat voor mijn vader dag in, dag uit uh, in zijn leven zo is. Ja, En ik heb daar op, ik heb ook nooit nare dingen meegemaakt. Ik was ook wel weer blij dat het voorbij was. Als je met je vader was, hè? want je vader uh, die, die, die kwam je veel tegen. Hij woonde in hetzelfde huis, ja. dus jullie waren huisgenoten. Hij was je huisbaas. Uh, jullie hebben ook nog met elkaar gewerkt. Zeker. Um, waar hadden jullie het over als jullie bij elkaar waren? Voetbal. Voetbal. En Voetbal. Van, hoorde ik nou net dat jullie het ook nog even in die reportage over Feyenoord hadden? Leon en jij? Nou, Leon vriendin komt uit Rotterdam. Uh, en dat maakt dat wij tegenwoordig... veel vaker over ajax Feyenoord hebben dan voorheen. Maar met je vader uh, dus ook? Uh, nee, maar, maar, nee, maar ik had... We hebben, ik hebben met mijn vader had ik, had ik het over van alles. Had, uh, we hebben natuurlijk ook heel veel... Over, over acteren gehad. Maar ook over voetbal. Over uh, uh, uh, lekker eten. Uh, dat zijn de dingen... Uh, dat die, die vond, hij, mijn vader hield van verhalen. Verhalen vertellen en verhalen horen. Dus, uh, ja, ook van horen, toch? Jawel. Goed, eigenlijk, mijn vader kon een goed verhaal enorm waarderen. Hij had ook al de rust om iemand anders het woord te geven. Een beperkte hoeveelheid tijd wel, ja. <laughs> Absoluut. Dan nee, het... maar dat, dat, mijn vader kon een goed verhaal echt waarderen. Dus ja, er werden verhalen verteld. Maar is een probleem wat besprak je dat dan ook met hem? Um... Gewoon iets persoonlijks? Nou, dat valt wel mee. Uh, om te beginnen had ik niet zo heel veel problemen. Dat is lekker. Dat, dat, dat, is een, dat is een hele grote luxe om te kunnen zeggen. Uh, bovendien, ik heb op hele jonge leeftijd uh, mijn huidige vrouw leren kennen. Dus ik heb heel veel van de problemen die je als uh, uh, 16, 17-jarige hebt... heb ik altijd met, met mijn vrouw besproken, met mijn vriend, toenmalige vriendin besproken. Dus uh, ik had ook niet zo de noodzaak om dat bij mijn ouders te moeten neerleggen. En verder heb ik in mijn leven ook nooit... Uh, nou, ik heb natuurlijk wel een paar dingen, uh, zoals iedereen maak je wel dingen mee. Maar dat, dat kon ik vooral bij mijn moeder heel goed kwijt. Mijn moeder had, een, heeft, had en heeft een, een fenomenaal vermogen tot luisteren. Ja? Ja. Dat is ook wel handig, denk ik, als je zo'n man hebt. <laughs> Zeker. Zeker. Ja. Maar, ja. En dus daar kon je makkelijker je verhaal Nou ja, ja mijn moeder was van. er meer. Ja. En, maar mijn moeder was ook inderdaad, uh, uh, mijn vader was een imposante persoonlijkheid. En da daar lag, da was de drempel om dat soort dingen te delen, lag wel iets hoger. En mijn moeder, uh, bij mijn moeder helemaal niet. Maar mijn moeder en mijn vader hadden het er altijd over. Mijn vader wist alles. Ja? Ja. Maar ik weet niet hoe ze dat deden. Maar mijn vader wist alles. En liet ook opgezette tijden merken dat, dat hij het wist. Ja, dan zei hij er wel iets over. Ja, dan zei hij er iets van. En, en ook dan... iets waar je aan had? Waar je wat aan had? Uh, ja. ja, zeker. Ja. Ah, mijn vader was niet zo goed in emoties. Maar mijn, mijn vader was wel goed in het de juiste dingen zeggen. Uh, een van de dingen die ik me herinner. Uh, uh, en dat, dat, dat, ik was toen wat jonger. Maar dan li ik liep op, liep op straat. En ik liep, ik, ik liep te kijken. En toen deed hij vader enorme handen. En toen deed hij zijn, zijn, zijn, zijn vingers onder mijn kin. En toen zei hij tegen me: Je moet met opgeheven hoofd lopen, je moet met opgeheven hoofd lopen. De wereld is van jou. Ja, en dat gaat er bij een klein kind, bij een jongen van 8, 9 jaar, dat gaat er goed in. En, en dat heb ik ook nooit vergeten. En, en de manier, ik denk nog steeds, de manier waarop ik op straat loop en de wereld inkijk, heeft daarmee te maken. Ja? Ja. Leg eens uit? Nou ja, ik, de wereld is van mij. De wereld is ook van jou. De wereld is van iedereen. Maar je hoeft, je hoeft daar dus niet, uh, je hoeft dus niet in je schulp te kruipen. Je hebt net zoveel recht als iedereen om daar te lopen en er te zijn. En, en, en daar in die wereld uh, uh, je weg te zoeken. Met, met, met opgeheven hoofd. Heb je ook meer recht om daar te zijn als je tot de familie Reumer behoort? Nee, absoluut niet. Nee, op geen enkele wijze. Het is wel een bijzondere familie. Ja, maar dat is, ja, dat is een, daar, daar hoef je ook niet lullig over te doen. Het is een bijzondere familie. Maar dat geeft in dat vlak geen enkel recht of wat dan ook meer dan een ander. Nee. Jouw vader wist alles van jou dus via je moeder. Kreeg alles althans wat je ja. met haar deelde te horen. Ja. Wat wist jij van je vader? Uh, uiteindelijk heel veel. Mijn vader uh, was gesloten wat dat betreft. Was ook gesloten over zijn emoties. was uh, uh, En dat is natuurlijk een wijdverbreid uh, misverstand. Hè, dat iedereen denkt dat iemand die voor zijn werk een komische rol speelt... thuis ook een komiek is. Uh, dat is natuurlijk allemaal onzin. Uh, ik geloof dat mijn vader een, uh, uh, tot op zekere hoogte ook een onzekere man was. Uh, een altijd een onzekere kant had. Geloof je dat of weet je dat? Nee, dat weet ik. Ehm... Uh, Later, als kind heb je daar niet zo'n oog voor. Maar later heb ik het daar met mijn vader wel over gehad. Om, ik heb ook in de periode dat ik met mijn vader werkte, uh, hebben wij gesprekken gevoerd. Waar, waarin, ja, ik, ik heb op een gegeven moment uh, ervaren dat ik gewoon alles tegen mijn vader kon zeggen. En als ik iets zei of iets dan kreeg ik antwoord. Dus je moest heel gericht vragen stellen. En dan gaf je ook wel antwoord. En uh, dat vond hij ook, ook eng en dat vond hij ook huiverig. Maar ik heb ook met mijn vader wel een aantal momenten meegemaakt... die heel emotioneel waren... waarna ik merkte dat onze relatie veranderde. veranderde. Wat dan? Nou, één ding wat voor mij heel bepalend geweest is... is dat mijn vader... Uh, uh, die speelde een rol, de wind in de wilgen in een familievoorstelling van het Rood Theater, in de regie van mijn broer Han. Mm -hmm. En hij speelde meneer Pat. En dat, dat, dat was een, het is een fantastisch stuk. Het was ook een fantastische voorstelling. En mijn vader had op dat moment ook last van de hernia. En dat kon niet geopereerd worden. Dus had heel veel pijn. En mijn broer Han, die, uh, ja, dat, is een, dat is een heel gedreven uh, uh, acteur en regisseur. Dus die, wilde mijn, die, die, die, die pakte mijn vader ook uh, stevig aan... In de context van de rol. Mijn vader had gehoopt en gedacht dat daar een ander soort verstandhouding relatie zou zijn. Dus hij had het moeite. Die had moeite om met de manier waarop hij als acteur werd aangepakt door zijn zoon, door de regisseur. Dus de rollen draaiden bijna een beetje om. Ja, de rollen draaide een beetje om. En daar had hij moeite mee. Hij had enorm veel pijn. En op een gegeven moment zat hij echt in een dieptepunt. Dat hij. toen kwam ik, liep ik bij hem binnen. Het huis was donker. Hij zat op de bank. En uh, ik, ik zag dat hij het moeilijk had. En ik, dus ik vroeg, waar heb je pijn, waar heb je last van? En toen begon hij eigenlijk wat hij nooit deed over dat hij, dat hij het niet meer zag zitten. En dat hij eigenlijk van plan was om de dag daarna zijn rol terug te geven. En, en toen dacht ik bij mezelf, ja maar dat, dat, dat mag niet gebeuren. Dat is niet goed voor hem, dat is niet goed voor mijn broer... dat is niet goed voor die voorstelling. En Toen heb ik heel lang met mijn vader... ik denk dat we twee uur gesproken hebben... over, uh, over het hoe en het waarom. En het, uh, en, en, dat was echt een goed gesprek. En uh, aan het eind daarvan ben je uitgesproken. En dan moet je wat. En uh, ik wist niet helemaal goed hoe ik het gesprek moest eindigen. En hij ook niet. En toen, uh, toen deed ik heel impulsief iets wat ik eigenlijk nooit deed. Ik, ik legde uh, mijn hand op zijn rug... En op dat moment uh, ja, brak mijn vader en moest hij huilen. En als ik dat zeg, emotioneert me dat nog. En mijn vader wilde dat niet, dus die, die liep ook weg. Hij zei, ik wil, ik wil niet huilen waar je bij bent. En, uh, en toen ben ik, uh, ben ik naar hem toegegaan. En toen heb ik hem alleen maar vastgepakt. Ik heb een tijd zo gestaan. En dat liet, en, hij, liet hij ook? Dat de... liet hij toe. Dat liet hij toe. En hij heeft die rol ook niet teruggegeven. Dat, ik wil niet zeggen dat het door mij komt. Maar uiteindelijk is dat een prachtige voorstelling geworden uh, met een prachtige rol van mijn vader. En het uh, echt, echt, echt, was echt een evenement. Maar dat moment heeft tussen ons wel dingen veranderd. En daarna heb ik gemerkt dat ik werkelijk alles tegen mijn vader kon zeggen. Pakte hij eigenlijk terug? Hoe bedoel je je dat? pakte hem vast? Hij stond, hij, hij, nee, hij stond met zijn rug naar me toe en ik uh, hij omhelstde was hem. passief. Zo. Ja, nee, maar, maar, hij het het... Wel, nee, maar hij pakte me aan de voorkant wel, wel, ja? wel beet. Ja. Als, als hij nou hier zou zitten en je zou het vertellen aan mij... zou hij dan enorm balen? Nee. Nee. nee omdat, hij, omdat hij weet vanuit welke ik intentie ik dat verhaal... Ja zou vertellen wat ik nu net verteld heb. Dat is uiteraard... Het is niet dat hij wilde dat dat, dat dat niet bekend zou worden... omdat een man niet hoort te huilen bijvoorbeeld... en omdat hij zijn nee. emoties... Nee, misschien, maar, misschien wel, misschien niet. Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar de, hij, hij zou de intentie waarmee ik dit vertel... en de, ook de, de, de, de oprechtheid en de liefde waarmee ik... want het is voor mij een liefdevol moment... Ja. Uh, dat, uh, dat zou hij niet afwijzen. Heeft hij dat ook met zijn andere kinderen gehad? Dat zou je de andere kinderen moeten vragen. Weet je het niet? Uh, jawel, ik weet het wel, maar dit is, dit is een heel privé moment. En ik voel me niet vrij om over nee, nee, nee, privé momenten van mijn broers nee, nee, nee, en mijn nee, nee, zuster uh, maar, te spreken. Maar, maar hebben die bijvoorbeeld ook een olifant gekregen of iets dat daarop lijkt? Ik zou het niet weten. Nee? Nee, ik zou het niet weten. Nee. Maar dat was wel bijzonder. Ja, zeker. Dat, dat was bijzonder omdat het, wat je hoorde in de reportage, ja. omdat het volledig uit hemzelf kwam. Ik had er niet om gevraagd en uh, hij, hij nam het mee en, en ja, ik was blij verrast. En ik was dubbel blij verrast, want het was ook nog eens precies uh, het juiste uh, geschenk. Want jij spaart olifanten? Ja. Hoe kom je daar nou bij? Geen idee. <laughs> ik vind het een fascinerend beest. Dat is mooi, ja. en, uh, en, uh, ik geloof ook dat ik in de loop van de jaren mijn vrouw daarmee besmet heb. Uh, dus we hebben er heel veel. En uh, ja, sommige olifanten hebben een voor mij een bijzondere betekenis... omdat ik ze op een bepaalde manier gekregen heb. Ja. Heb je wel eens naast een olifant gestaan? Ja. Mooi, hè? Ook wel eens erop. Ik, ik heb één ik heb een, een keer tussen olifanten gestaan en ja. vlakbij. Dat was heel bijzonder. Ja. Het, zijn heel, het, zijn, het zijn hele intimiderende, fascinerende beesten. Het zijn ook hele intelligente beesten. Of dieren zijn het uiteraard, naar het zijn intelligente dieren. En ik heb daar een fascinatie mee en ik weet, ik weet niet waarom. Even stom, had jouw vader iets van een olifant? Door zijn imposante verschijning? Nee, nee. nee. Hm, dat is te vergezocht. Even, even een kort fragment nog van, uh, van jouw uh, dochter uh, en zoon, Nina en Leon. Dat, dat idee van dat het wel goed komt of zo. Een oplossing weten of weten hoe het in elkaar zit... en wat, wat je zou moeten doen... Ja, dat heeft mijn vader ook heel erg. En daarin lijken ze wel heel erg op elkaar. Hoewel die ook heel vaak zegt van... Uh, ik hoop dat ik nooit zo koppig word... of dat ik nooit dit of dat, weet je wel. Je wil toch uiteindelijk misschien niet op je vader lijken... maar ze doen het stiekem toch wel heel erg. Ja. De, de manier waarop de wenkbrauw zo omhoog gaat... de strenge blik. Ze kunnen allebei, als je als kind iets doet wat eigenlijk niet mag... en je weet het kijkt ze op dezelfde manier naar je, zo met van die grote ogen. Maar mijn vader is eigenlijk liever dan mijn opa. Gewoon minder hard, ja. We hebben dezelfde humor, vaak. Ik en mijn vader kunnen heel erg met elkaar lachen. Gewoon omdat we zijn allebei snel en ad rem. En, ja, we zijn ook wel een tikkeltje hard in onze humor. Er wordt, uh, hoe erg iets ook is, er worden eigenlijk... binnen tien minuten moeten er grappen over gemaakt worden... want anders is het niet uh, oké. Okay. En dat zit in iedereen. Dat, dat zat in mijn opa. Dat zit in mijn ooms. En nou, dat is gewoon mijn familie. Ja, ik hoor daar zeker bij. Ik ben bang dat ik dat ook heel erg doe, ja. ja, ja. Maar, um, nou ja... Als dat zo is, dan uh, vind ik dat eigenlijk wel prima. Het zijn toch twee mooie figuren. Dus uh, als ik in dat rijtje aan mag sluiten, ben ik uh, gelukkig. Dat klinkt ook mooi. Dat klinkt heel mooi. Klopt het allemaal? Ja, ja, ja dat zien ze heel goed. Ja. Ik lijk like, uh, ik, ik like enorm op mijn vader. Uh, niet om dat te claimen, maar, ik like, maar in gedrag ook. En dat, uh, uh, ik, ik ben alleen... Uh, ik ben van een andere generatie, ik ben van een andere tijd. Uh, ik heb een ander, ander levensloop gehad. Uh, waardoor ik de, in elk geval de illusie heb dat ik iets comfortabeler en makkelijker met mijn emoties kan omgaan... dan mijn vader uh, gewend was. Hm. En je bent liever. Ja, dat, dat zegt mijn dochter. Ja. Maar, mijn maar vader, je zei mijn... dat klopte. Ja, nee, dat... dat, dat maar mijn, mijn vader was... en dat is, dat is mijn vader... en dat is ook wel eens, mijn vader was een hele lieve man. Hij deed alleen heel veel moeite om dat <laughs> te veel Geheimtouw. te verbergen. Maar mijn vader was, was, was een hele lieve man uiteindelijk... Of niet uiteindelijk, maar dat was een lieve man. Maar daar zaten, daar zaten enorm veel lagen en schillen overheen... Uh, om dat uh, toch vooral uh, te, te bedekken. En dat harde, het strenge wat jullie allebei schijnen te hebben? Je hebt zo'n vriendelijk hoofd. Dat nee, ik ben niet streng. Ik ben, ik, vroeger kon ik enorm uh, kon driftig zijn. En ik, Toen ik kinderen kreeg, heb ik mezelf ooit voorgenomen... dat hoe het ook loopt, ik wil, ze, ik wil niet in een situatie komen dat ik ze sla. En, uh, Is dat gelukt? Uh, ik wel. Ja, zeker. Uh, uh, maar, maar dus ik probeer op twee manieren te corrigeren. Ik kon, ik, ik kon heel streng kijken. Ja. En ik kan er enorme strot op zetten. Maar uiteindelijk is dat, is dat door, door de kinderen net zo hevig ervaren. Als wanneer ze uh, af en toe eens een, een corrigerende tik geeft. En, uh, dus ik snap wel dat ze dat zegt. Want dat, dat, dat, dat, dat, ja, ik, ik snap dat wel. Dat is ook zo. Ja. En mijn opa was nog harder in streng. Nee, maar mijn vader. Komt uit een, mijn vader is natuurlijk voor de oorlog geboren. Komt uit een heel arm milieu en heeft van jongs af aan moeten overleven. Mijn vader is naar de, na de lagere school gaan werken. Uh, dus, uh, is, is als jonge jongen in die oorlog terechtgekomen in Amsterdam. En heeft moeten leren overleven. Heeft, mijn vader heeft moeten knokken. En dat is een instelling die raak je van je leven niet meer kwijt. Ja. En heeft hij dat op jou overgebracht, dat knokken ook? Niet, ja, maar niet, niet in die vorm. Uh, uh, uh, uh, hij, heeft, hij, hij heeft wel gezegd dat als je ergens in gelooft, als je iets wil. dan moet je, er, dan moet je ervoor gaan. Ja. Het, het wordt je niet op een, op een, op een zilverblaadje uh, aangediend. Dus je moet gewoon hard werken en je moet je, moet je kansen afdwingen. Uh, uh, en op die manier heeft hij wel ons allemaal, denk ik, wel uh, een, een, een voorbeeld gegeven. Mijn vader heeft gewoon tot aan zijn tachtigste altijd hard gewerkt. Hm. En jij doet dat ook. Je gaat ervoor. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Welk ja. deel van jou heb je aan hem te danken? Welk deel van jou komt van hem? Uh, de helft van mijn genetisch materiaal. Dat sowieso. <laughs> uh, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat vind, ik niet, dat vind ik gewoon moeilijk om te zeggen. Wat heb ik, wat heb ik van hem? Uh, ik, ik denk vooral de manier waarop ik in de wereld sta... en... Uh, uh, met, met uh, uh, en durf te gaan voor de dingen waar ik van droom. Ja. Dat is nu ook bijvoorbeeld boeken schrijven? Ja. De, schreef hij ook? Nee, mijn vader, schreef, mijn vader kon wel heel goed schrijven. Maar die had niet de spanningsboog om een boek te schrijven. Mijn vader die schreef, die heeft jarenlang kolomtjes geschreven in de nieuws van de dag. En als mijn vader wilde, kon hij goed schrijven. Hm. Ja. Maar jij, jij hebt die wel. En als je het hebt over dat verhalen vertellen, wat in mm -hmm. de familie zit... Ja. dan doe jij dat dus in boeken? Maar dat doen we allemaal. Mijn Peter, mijn broer schrijft. Uh, schrijft. Scenario. en die schrijft scenario's. die schrijft ook bo bo bo boeken. Uh, uh, mijn broer Hans schrijft zijn eigen voorstellingen. Dus dat zijn, nou, dat wij, wij schrijven allemaal. We hebben allemaal. een combinatie van. van, van, van spelen, van schrijven. van, van regisseren. of. ja, uh, dat. dat. dat, dat allemaal hebben we daar wel uh, uh, uitwassen van, zo maar zeggen. Maar en met dat verhalen vertellen zit dus ja. ook heel erg in jou? Want, want in wat... ons allemaal. Ja. Mijn zussen, mijn broers, wij vertellen allemaal graag verhalen. En waar komen ze bij jou vandaan? Want, want jij schrijft verhalen die voor een belangrijk deel in het verleden spelen, hè? E ja. eeuwen geleden. Waar komt dat vandaan? Nou, ik, ja, ik, ik hou, ik, ik, Zolang ik me kan herinneren, lees ik... En ik lees alles, ook de etiketjes op flessen, als mijn letters zijn. En, en, en ik, ik heb al mijn hele leven lang iets met, met, met, met geschiedenis. Dus ik vind dat, dat nog vind ik steeds fascinerend. Vind ik dat. Dus ik, daar, daar lees ik ook nog steeds veel over. En daar haal ik heel veel inspiratie uit. Hm. En, en, en, en met zo'n zo verhaal komt dat makkelijk tot je? Uh, ja, ik heb ja, aan ideeën geen gebrek. Dat heb ik, dat heb ik, dat heb, daar heb ik ook mijn werk van gemaakt. Ik heb ook uh, uh, mijn hele leven lang... die vorm van creativiteit, het hebben van ideeën. En of dat nou een programma-idee is of een boek-idee is... of een idee is over hoe je een, een, een afdeling moet leiden... Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat komt bij mij aan de lopende band. Ja? ja? Iedere dag een idee? Ja, helemaal dat... ja, wel meer dan één. Ja. Ja. Want, want jouw vader uh, die, die is in januari overleden... Ja. Uh, en zijn hart speelde daarbij een rol. Hij, hij, hij was op, hè, lichamelijk? Ja, hij was gewoon uiteindelijk lichamelijk versleten. En zijn, zijn, zijn, hij, had een, hij had een paar jaar geleden een pacemaker gekregen. Hij had wat last van hartritmestoornissen, een beetje longemfyseem, Dus dat, dat hele systeem begon langzamerhand te haperen. En jij zei, hij was altijd met de toekomst bezig. Ja. En nooit met de dood. Ja. Wanneer veranderde dat? Of is dat nooit veranderd? Jawel, het is veranderd. Dat is veranderd. Dat is, dat is de laatste, het laatste half jaar, zou ik maar zeggen. Uh, uh, is dat heel sterk veranderd. En uh, ik weet nog dat we, dat die, de laatste keer die in het ziekenhuis was. Toen zei hij tegen me: Bart, toen zei tegen me hij zegt, Bart, zeg nou eens eerlijk. Hier kom ik toch nooit meer vanaf. En dan was hij, Nee, pa, hier kom je nooit meer vanaf. En wat is dan dit? Hier kom ik nooit meer vanaf. De... Afhankelijk zijn, hulpbehoevend ja. zijn, last. Uh, gewoon weten dat, je, dat, dat dat systeem naar een uh, totale stop toe gaat. En hij heeft gelukkig ook, uh, uh, dat, weet ik, dat weet ik, dat weet ik wel. Hij heeft ook met alle kinderen, en met iedereen, heeft hij, nog, heeft hij gesprekken gevoerd. Er uh, zijn, zijn geen open eindjes gebleven. Dus hij heeft ook beseft. Echt met iedereen heeft hij het afgemaakt? Ja, zeker. Dat geloof ik wel. Als ik dat zo peil bij de rest, heeft hij het allemaal gedaan. Ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen moment. En met zijn eigen, uh, wat er dan ook speelde of niet speelde. Uh, maar dat, dat, dat heeft hij dan dus wel gedaan. En uiteindelijk heeft hij dus ook zijn eigen eindigheid uh, min of meer uh, uh, geaccepteerd. Ja, hij kon zich erbij neerleggen. Nou, dat niet. <laughs> uh, tot op, maar maar uiteindelijk, uiteindelijk in de laatste fase natuurlijk wel. Was hij bang op het laatste? Dat weet ik niet helemaal of hij bang was. Um, ik heb nooit de indruk gehad dat hij bang was. Um, hij, was ook niet, hij was ook niet zo snel bang. Uh, maar het, het, het, ik, hij, zal wel, hij was wel. Ja, ik moet zeggen, nou, hij, hij was niet bang, maar hij was wel onzeker. Hij Over? Was, ja, of, of, letterlijk. Weet, als je weet dat de dood voor de deur staat en dat het, uh, ja, hoe, hoe die dan precies komt. He, en uiteindelijk is mijn vader gewoon in zijn eigen huis, in zijn bed overleden. En uiteindelijk is het, het, de dood is als een vriend voor mijn vader gekomen. En niet als een boeman. Zacht. Ja. ja. Uiteindelijk wel. Hij is, hij is ingeslapen. En wat heeft hij nog op het laatst tegen jou gezegd? Ik heb geen... Op dit moment niet... Ja, ja dat weet ik wel... Um, het laatste wat hij verstaanbaar tegen me gezegd heeft en op een gegeven moment was hij ook een beetje aan het pompelen is dat hij, uh, dat hij van me hield ja, dat is ongeveer, dat is, ik geloof dat dat het laatste heldere verstaanbare is geweest behalve daarna nog één keer heel hard godverdomme <lacht> um, uh, dat hij dat tegen me gezegd heeft Ja. mooie kan het niet ja, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat tot op dit moment dat jij dat nu allemaal vraagt, heb ik me dat nooit gerealiseerd. Ik was toen dichtbij, maar ik, ik, ik, ik verstond hem niet, dus ik boog me naar hem toe. En toen fluisterde hij dat, of hij zuchtte het meer in mijn oor. En toen godverdomme. Ja, dat was, nog, dat was, dat was minuten later. Dat, maar het in, in, in, was het gewoon een heel herkenbaar woord. hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, haatte, hij haatte het om afhankelijk te zijn. Ja. Hij, hij vond, dat vond hij nog veel erger dan dat hij, dat hij wist dat hij doodging. Gewoon afhankelijk. Mijn vader wilde niet afhankelijk zijn van anderen. En toen die overleden was, ja. kort daarna heb jij een flespoort geopend. Hoe oh, heb ik dat verteld? Ja, dat klopt. Ja, in, ja. In, in die dela kroniek staat dat. Oké, nagaan. Ja, dat klopt. Toen we, uh, bij de première van het toneelstuk waar we samen inspeelden... Uh, uh, Jeanne Dark, kreeg ik een fles port uh, bij de première. En die zei, die moet je opdrinken bij een speciale gelegenheid. En die fles heb ik, denk ik, 25 jaar bewaard. En ik, wij waren met z'n allen in het huis van mijn vader. Uh, dus alle, alle uh, broers, mijn zuster en mijn neven. En ik vond dat een bijzonder moment genoeg. Dus ik ben thuis die fles gaan halen. En die hebben we opengemaakt. En die hebben we met z'n allen. Er uh, zitten niet zo heel veel. Maar we hebben met z'n allen tegelijkertijd uh, die fles uh, opengemaakt. en getoost uh, ja, op mijn vader. Goeie port. Dat was een goede portje. Ja. Ja. Het gesprek zit er ja, eigenlijk op. Ik moet nog even zeggen wat wij om, uh, na ene gaan doen in Kasteluna. Uh, we hebben het nu gehad over herdenken. Uh, we hebben een monument voor jouw vader uh, gebouwd. voor Piet Reumer. En als je dat gegeven dan combineert met het feit dat het vandaag lintjesregen was. hebben wij een vraag voor de luisteraars. En dat is wie zou u postuum een lintje willen geven en waarom? Kan een beroemde, beroemde persoon zijn, maar ook iemand uit uw eigen familie. 0801121. 1121 voor de mailers. En hashtag Kazaluna voor de twitteraars. Bart Reumer, zeer bedankt. Twee wij minuut. maken nu plaats voor uh, het bureau en zijn om twee minuten overheen weer terug. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen.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 Waar gedaan. Dat Uit naam van de boeren gilde verklaart ondergetekende bij deze dat de heer Koning hele middag geslaagd is voor zijn examen in het maaien met de zij. Namens de commissie K Boesman voorzitter. Wat vond jij nou van dat idee van die film?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 Pff, misschien ook niet.